Wij beginnen de zogerles 79, pagina Dalet, 14, de rechterkolom. En wij beginnen vanaf de regel 20. We hebben geleerd aan het einde van de vorige les over de aboehima. Dus de pinade die benade bovenste pinade die uitging vanaf het, vanuit het hoofd aan Arigantin. En pin is al, al het licht van het leven komt daar vandaan, uit Arigantin. Dus als we weten hoe dat functioneert, dan zullen we ook onze wortels leren kennen. ובחינה הבט אין אתוינתח שהיא הזאת דבינה הנה הן מבחינת התקללות תוין אתוינתח הזון בבינה שהם שורשים של הזון אנים צעים לרינד 20 בבינה כולפיחם גם סריחים להראת חכמה 24 בשבירה זו ועל כן הם נפגמו מחמת מצירתם 25 בגוף דארי חנפין שנאסול מלכות ריי חכמה we hebben 26, nechshavim libria, ja, ulivaak, blirosh Of hinnahaber en het tweede aspect uh, van die bina. Ja, die bina die was in twee gesplitst. In de gesplits. bovenste bina, de drie eerste. En het tweede aspect van de bina 21. Dus die, die, die waarvan dus dat is die zad de bina de bina ging naar, naar buiten naar beneden vanuit het hoofd drie bovenste bleven uh, van drie bovenste werd dus Abou Ima gemaakt en van drie zeven onderste werd Jisoot gemaakt dus zeven onderste van de bina. Wanneer hem die vanuit het kaluta zon de bina, nou die zeven <coughs> onderste van de bina, dat is de insluiting van de zon in de bina, dus insluiting van Ziran Pin en Nukwa in de Bina. Kijk, okay. alles. Eh? Zat de Bina, zeven onderste van de Bina. Kijk, okay. alle sferot zijn ingesloten in elkaar. Dus. Ja? Yeah? Daarom is het zo. So. Daarom, in de Bina is de insluiting van zeven onderste in haar. Die sluit ze. Sei... Hoe kan zij dan insluiten in zichzelf zeven onderste? Hoe komen de zeven onderste tevoorschijn? Zeven onderste, die heeft Bina voortgebracht, ja of niet? Hoe komt de lagere? De lagere? lagere komt altijd uit het hogere. Dus zeer en ook, we komen van de, van de Bina. Dus bij het ontstaan, bij het eerste ontstaan van, van die uitstralingen ook, de Bina heeft ze voortgebracht. En daarom... En als er iets komt van boven en wordt doorgegeven naar een lagere, bestaat zo'n wet. Als een hogere geeft iets door aan de lagere, dan blijft de kern van wat die hogere geeft aan de lagere, in de hogere. Ja of niet? Nog een keer. Als een hogere iets geeft aan de lagere, hè, dan de kern van wat die geeft blijft bij de hogere, ja... Want niets verdwijnt in het, in het, in het geestelijke. Eindelijk. Alles wat van boven wordt gegeven, wordt niet minder bij de, bij de hogere. De hogere heeft nog extra uh, hoofd, wat de lagere niet heeft. Maar alles wat beneden is, kan je vinden terug in het hoofd. Eindelijk. Als we die, alleen die, die wetten goed doorhebben, dan zal het, uh, geweldig ons, makkelijker zijn alles te begrijpen. We hebben Shorashim shelazon 22 na de coma. We hebben Shorashim shelazon en zij zijn de wortels van de zon. Dus de zeven onderste van de bina zijn de wortels van de zeeranpienen malgoed. Hoe komt dat? Alles, nou over, alles is een overeenkomst naar eigenschap. Ja of niet? De zeeranpienen ook wel dat zijn zes sferot, ja, van het lichaam, plus de nukwa, vrouwelijke. Wat is hun wortel? Hun wortel is in de bina, maar dan de zat, de bina, ook zeven onderste van de bina, duidelijk. Zeven onderste van de bina, die zijn de wortel voor zirampin en nukwa, alles in de overeenkomst. Duidelijk. Naar regenschap. Die wortels die van zon, die bevinden zich in de bina. 23 na de koma. Olufichach. Hemzrichim leherat chochma. En daarom zij, dus zij onderste van de bina, of jishzut, so, zij hebben chokma nodig. Ja, deze, kijk. Deze heeft wel gochma nodig. De jirsut. Die zeven onderste van de bina. Dus die hebben wel de gochma nodig. Waarom? Om door te geven. Aan zeer pin. En, en Nukwa, Want die hebben dat nodig. Dan. Ja duidelijk. Omdat dat is. Kijk. Zad de Zaddebina ja? Kijk naar zad Zaddebina betekent zeven onderste van de bina. En Zeerampin heet ook, Zeerampin en ook is ook zeven onderste, maar dan van de hele parzoek. Dus die in de zeven onderste van de bina, die geven naar zeven onderste, die zeven geven aan Zon. In overeenkomst naar eigenschappen. kijk. Okay. Zeven onderste van de bina, die moeten geven aan Zeerampin en Nukwe. Dus hierzoek, onthoud dat er goed, hierzoek is de wortel van Zeran Pin en Nukwa. En de wortel betekent dat je moet altijd zorgen dat de takken groeien. Ja of niet? Dus Zad Debina, daarom hebben we altijd gezegd: wie participeert in de correctie? Het belangrijkste wie? Dat zijn die drie. Zad Debina, in Zeran Pin en Nukwa, die drie altijd participeren. Daaruit komt de vraag naar de correctie. en correctie. Duidelijk omdat Z Zaddebina zijn de wortels van Zerampin en Oekwa. Nou, dan is het altijd, nemen ze, Zaddebina zijn de wortels van de Zerampin en Oekwa. En juist in de Zaddebina, dus in de onderste gedeelte van de, van de Bina, gaan zij ook daar naartoe, stegen ze omhoog, ja, als vraag, aanvraag, als man. En daar bevindt zich ook de zwangerschapsplaats. Ja, in de Zaddebina. Duidelijk, waarom? Zaddebina is de onderste gedeelte van de Bina. En pin, en ze komen van de Bina. Dus, zij komen ook van de Zaddebina uit. zij zijn uit, geboren uit de Zaddebina, uit de onderste gedeelte van de Bina. En daarom hebben ze altijd aanspraak. Uh, voor de plaats waar zij vandaan komen. Daarom, ze randpien, en ook wat komen van Jirsut. Jirsut heeft zij voortgebracht. Daarom kunnen ze altijd uh, terug, als zij tekort schieten, als zij uh, verder willen zichzelf ontwikkelen, licht ontvangen, dan maken ze beroep op de zat de -bina. Zeer, zeer belangrijk voor, voor ons. Alles komt, alleen niet met je hoofd. Probeer gewoon zo, net niet zweverig en niet met je hoofd. Dus het is niet nog van beide is goed. zweverig is niet goed en met je hoofd ook niet. Probeer nog dat, nog dat. Ja, de mens is eigenlijk gezet hier op aarde. Ja om niet geheel aards te zijn, en niet hemels te zijn, want voor hemelen heeft, heeft de, de, het besturingssysteem heeft bedacht, andere wezens, zoals engelen, ja, zo andere. dat is de krachten die dan geen, zeg het, geen vrije keuze hebben, dat zijn de engelen, aan de ene kant ze zijn ze dicht, dicht bij, de, bij, de, bij het licht, aan de andere kant, ze, zijn nog, ze hebben die ontwikkeling niet als de mens, dus de mens is, en, en, en, en, aan de andere kant, is de mens is wel bela eh, krachtiger, belangrijker. Maar ook niet te aards blijven. Dus de mens is opgezet om tussen de hemel en de aarde te zijn, de mens. Eigenlijk. En daarom hebben we dat ook zo, dat jirsut, dat hier zoet, is het ook een vorm van jirsut. We zullen leren, zowel jirsut als in de hogere zullen we zoiets tegenkomen als jirsut. Dat heet ook uh, uh, een toren, ja, een toren dat zweeft in de lucht. Waarom? Steeds die jirsten ontvangt, man, van de lagere, en dan gaat die, dan gaat die jirsten zich verbinden met de hogere. Ja, die steekt dan weer op. En dan gaat dat weer naar beneden, wanneer het weer, weer ontvangen is, weer katnoet, dat weer naar beneden. Zo, so, dat soort of bewegingen maakt die Jesus steeds. Onzichtbaar wat we, wat we zien. En natuurlijk en niets verdwijnt, en niets, niets beweegt tegelijkertijd. Waarom? Die Jesus die steekt op, die blijft ook op zijn eigen plaats. Dus wat de extra extra stijgt op, maar alles blijft op dezelfde plaats. Dat is de het geweldige dynamiek van de schepping. Dat aan de ene kant, alles blijft regulier op zijn plaats. Niets voortbeweegt. Tot de, voor, vanaf de zeven dagen tot aan het einde der dagen. Niets voortbeweegt. Aan de andere kant, alle voortbeweging komt dan vanaf de schepping. Wij zorgen dat het daar door onze man, door onze op, opgewekt zijn voor het goede, zorgen we ervoor dat steeds de extra'tjes komen. Niet extra'tjes dat er niet geweest waren in de schepping, maar die nog the, the last touch. Dus iets wat nog niet... Uh, niet de, in het schepping, de scheppingsplan zat, alles. En zit alles in de schepping, maar het werd niet alles tot de laatste puntjes afgemaakt. Ja, speciaal niet afgemaakt, om de mens als partner te laten functioneren. En dat is wat die, die man die opgebracht wordt, de mens moet opbrengen dat het goede man, het gebed, het goede, zijn wegen te beteren, en dan gaat het, via de, via, gaat het naar de gaat zoet, en de en zoet neemt het op, vanaf jirsut begint de vraag. En het komen straks uh, uh, hij gaat ons alles goed uitleggen wat het is. 23 na de koma. En daarom zij dus die jirsut of zeven onderste van de bina, met andere woorden uh, hebben de gochma nodig. 24 die schwil hazon voor de zon. Ja, voor, de, voor hun kinderen eigenlijk. Want hier eigenlijk, had voortgebracht, de zeven onderste zon. De zon van de Bina heeft, heeft voortgebracht, de zon zelf, de Zerampien en, en Malchut. Daar er is, er is dus de ware zon, de ware zon betekent de Zerampien als zodanig en de Noekwa op zijn plaats. En er bestaat ook nog een zon van, overal bestaat zon, maar bestaat dus de zon van de Jezus, dus niet de ware zon, maar de bron van de zon, ja, dus de zeven onderste bina, de insluiting van de zon in de bina. Ja, net zoals een kind is ingesloten in, in zijn moeder, ja. Zo, so, dat is dus de eenduidige relatie, onthoud het erg goed. Of probability that the Zad, that the Bina of the Veljesu, and is intrinsically verbonden with the Zerampin and And is then also the Bronder fan, the fan of the Zerampin and en alle correctie is mogelijk, alle perfectioneren is alleen daardoor mogelijk. Door die verbondenheid van die, uh, van zeven onderste van de Bina en Zeyantine Nukwa. 24 na de punt. Walke en hem nieuwgamu mechamat mit mitsiutam, ze 25 baguf, daar ik pin. En waar kennen daarom. Hem nifgamu. Zij zijn beschadigd. Michamat vanwege. Metziotam. Hun, hun bevinding, Hun het zich bevinden daarvan. 25. Baguf de Arichanpin. In het lichaam van Arichanpin. Want zij bevinden zich in het lichaam. Van Arichanpin. Dat zij zijn geworden. Als. Uh, uh, missend. missend de chogma. We hem en zij, 26, Nixa Wiemli Briya, en zij worden geacht als bria Ja, bria is alles wat, hetgene wat komt uit de ware Atsilut. En zij zijn ook uitgekomen, zie je, van de ware Atsilut. Ware Atsilut is dan, bedoel ik, de Atsilut van de Atsilut is dan het hoofd alleen. Ja, maar zij zijn als bria geworden. Van het siloet. Dus zij zijn gekomen onder de. Onder de borst te staan. En dat is een echte bria. En kan zegt ook. Abou -Ima ook. Zegt hij ook dat is ook bria. Maar ja, en ja natuurlijk. Maar omdat. Abu ze zijn net zoals of ze in het hoofd staan. Dan is het, heeft het geen. Verschil voor hen. Of ze in het hoofd staan of niet. Maar, maar echt. Uh, Zad de Bria is echte Bria van het siloet. Als wij die verhoudingen goed kennen, dat zal het geweldig zijn. In elke tien moet je zien, ah, waar is de, ja, waar is de siloet, waar is de Bria van elke van tien sferoot. die verhoudingen overgaan van tien naar, naar de viernamen, ja, naar de vier van Hawaï. Ja? al die overschakelingen. Over en dan overschakelen naar de tanta naar de ta'mim nikudot tagin iot Oftewel, de cantillatie zangtekens de nikudot de klinkers de tagin de kroontjes uh, boven de, de, de crunches, the letters en de letters dat zijn precies dezelfde verhoudingen wat uh, dan moeten we steeds kunnen overgaan. Of chokma, een en dus Overgaan, van de ene naar de andere. Soms is het handig om te spreken daarover. Of vier stadia van het van het licht. Ja, eerste, tweede, drie, derde, vierde. dus overschakelen steeds. Wanneer het handig is, kunnen we doen dat. Zo worden de, daarom verschillende uh, aspecten worden belicht. Maar het is alles hetzelfde. En zij worden geacht als beja, ule blirosh En als wak, wak betekent zes uiteinden. Als wak, blirosh dus die, die Yersut is wak, bli betekent, euh, heeft het licht van zes vier Alleen maar geen hoofd. Dus geen licht van het hoofd. Terwijl de Abba de eerste drie van de Bina, die hebben wel. Het licht van het hoofd. Alleen zij ze verkiezen zelf Heim Geen gogma. Maar dit is wel licht van het hoofd. En zij hebben niet hier, so heeft geen hoofd. En daarom ook, daarom is ook, daarom is ook, serampien heeft geen hoofd. Ja, duidelijk. De serampien komt daarvan. Serampien heeft ook gassedje vooruitgeveren. Net zo goed is zo. Net zo, dus zat betekent. Ja? Dus plus maal goed. Dan betekent dat er geen hoofd, geen licht van het hoofd is. Ja, zon, zonder hoofd. Eigenlijk, bij Serantine is het. Gisteren die het is het als hoofd, als hoofd. Want het is, het is hun. Walehem, hun. hem, 26 na de punt hem, 27, nee, maar. Abba hoort, zie je wel goed. ההינו, להר מיהרוש דאריח אמ"י. אחד ו-twenty-two, וההמ ניקרו יים בירש סוד. ומלביישים, נאich אחד ו-twenty-two, הלא אריח עד תבור. ועבנימ, שלהמ ש שהמ דירתה חזון, ההמ מלביישים, מית de Arichandine, AD31, ad siyum, Olam ad Er punt. Erg belangrijk om te kijken naar de tekst. Wie dat niet doet, die mist veel. zeg het waarom. Kijken en luisteren. Gebruiken alle facetten van de, van de menselijke waarneming. Zien, horen, voelen. Die, alle facetten moeten we gebruiken, want dat is, de realiteit is de in, zeg dat, geïntegreerde realiteit. Het is niet genoeg om alleen te lezen. Het is niet alleen genoeg om te, te horen. Nee, het is niet genoeg. Er moet, alle facetten moeten zijn. Horen. Proeven zelfs. Ja, proeven, als je dat echt leest. Leest een tekst, moet je ook proeven. dat. Het is net of, moet je, net of het brood is. Heellijk? Moet je zien, kijken naar de tekst, kijken, zien, horen. Ook je moet door horen zelf wat je zegt. Daarom is het ook belangrijk om een klein beetje, zachtjes, ook iets met je, met je lippen te doen. Uh, Zelfs als je dat niet doet. Maar als ik zeg, dan is het net of jij zegt zelf. zelf yeah? Zoiets als eenwording. Yeah? So. En dan alle facetten van de waarneming moet je proberen. Uh, Bijsluiten. Eigenlijk. Alle facetten. Wat betekent vier, vier, puntje, ja, vier puntjes van het verbond? Ja. ja. Gochma, Bina, zeer, heb je goed het werk. Hetzelfde. Ja. Jouw ogen, jouw mond, jouw hart en jouw gesot. Alles verbonden moet worden. In één lijn. Dan gaat het werken. Anders is het of hoofdwerk, of het hoofdwerk. En, en ja, of het gogma werkt. Maar de bina werkt niet. Ja? Of Bina werkt, maar dan je verder het niet. Of alle drie werken ze, maar je soort werkt niet. Het is geen waarneming. Het is een, een partiële een plaatje uit de realiteit. Het geeft geen redding. Eigenlijk, het geeft wel wat, maar het is geen redding. Geen volledig plaatje. En daarom is het belangrijk om alle vier te doen. Doe het toe. Of je volgt of niet, maar dat probeer met je. Vingertje toch wel te lezen, mee te lezen. 26. Waar leeg hem? Nee maar. En over hen is het gezegd. Dus over wie? Over de zat van de Bina. Is het gezegd? Staat er ergens in vers. Abba hoedzi imalo goeds. De vader bracht de, bracht de moeder naar buiten. Staat ergens een vers. in dat slaat juist op dat wat we nu leren. Dat de vader, dus hij bedoelt dat, bracht de, de, de, de, de zaad van de Bina naar buiten, buiten het hoofd. Of Arihantin bracht de Bina naar buiten het hoofd. En dat slaat juist op die Yersut. Hoewel Abba zijn ook uitgegaan uit het hoofd. Maar over hen, het is, is, is, is ook nodig, maar eigenlijk wie, wie kwam uit het hoofd echt, daadwerkelijk zinvol, alles is zinvol natuurlijk, maar voor, voor, op wie slaat het? Slaat het op die zon. Op die zon van de eerste, van de, dus van de zeven ze onderste van de Abina, die kwamen, kwamen echt daadwerkelijk uit het hoofd. Waarom? Die hebben geen hoofd. Terwijl, Abovijima, kijk, Abovijima heeft wel hoofd. Duidelijk. Die staan niet in de, Abovijima staan niet in het hoofd van Arichan Maar zij hebben wel het hoofd. Hebben hoofd. Waarom? Intrinsiek hebben zij het hoofd. Want zij hebben gar van lichten. Daar gaat het om. En Jirsut heeft dat niet. Wij weten wel dat ook heeft ook heeft, ja of niet? Maar alleen in Garloet natuurlijk. Wanneer die verbindt zichzelf met, met de drie eerste van die binaten, dan gaan ze naar uh, Arichandin en dan heeft ook de eerste, Jinsferoot, duidelijk. En verkrijgt ook het hoofd. Maar normaal heeft hij geen hoofd. Terwijl Abu sowieso heeft wel hoofd. Omdat het ligt, ja duidelijk. Omdat zij werden niet beschadigd door het uitgaan uit het hoofd. 27 na de koma. De heino. Levar wie haar roos daar ik Dus waar heeft de, de vader gebracht, de moeder dus Van buiten naar buiten, levar. Waar is buiten, daarom is het ook bria, heeft ook daar mee te maken. Levar, dus buiten naar buiten. Meharos van het hoofd van Arikan Pim. We hebben Nikroot Yishsut en ze haten Yishsut. Israel Saba hated, in oude Israel zo hated. en we hebben Tfuna in Tfuna. We hebben het over de leer. Bishim. 29 Le Arikhanpin, Michaze Adatabour. En zij bekleiden, kijk, zij bekleiden die zeven onderste verdienen, zij bekleiden Marbisheem, zij bekleiden Le Arikhanpin 29, de Arikhanpin, zij bekleiden hem, Michaze Adatabour, van de Hazé, van de borst, tot de tabour. Dus van de borst tot de NAVO, van hem. Bekleiden betekent, moet je zo zien, dat het, hoe moet je het zien? Wie weet het, dat Arigampin, ja, de hele lijn van de hele Pin van boven naar beneden, is net als een spil. Ja, spil, kan het? Spil. En daaromheen hebben wij dan een ronde, rond daaromheen, hebben wij dan een cilinder, ook een cilinder. Maar daaromheen hebben wij dan een cilinder van Abu Yima. Op de plaats die bekleed hem vanaf de p tot en met de, boor, tot, tot de Bors. tot en borst. En dan hebben we nog een, nog een, nog een bredere ring als het ware. Da, dat is dan jiesut die bekleed hem. De plaats dat overeenkomt met, met hem vanaf de borst tot en ja, tot en tabur, tot en, uh, navel. En dan komt er en nog een bekleding. Vanaf de tabor tot en met tot de, tot de parsa is dan de bekleding van zon. Die bekleding ook dat onderste stuk rondom, ja, rondom die arrikanpijn. Dus de is de middelste, is de binnenste stuk. En daarom zien wij dat allemaal ontvangen zijn van arrikanpijn. Van wie komt het licht? Het licht komt van wie? Boven is dan de Attik, ja, boven Arichanpin is Attik. en daar is één zon, één sof zit daar in de Attik. en dan één sof, dan komt het zo so licht naar Arichanpin, en al die bekledingen, die net als een lampenkappen, lampenkappen, die, ontvangen dan van die Arichanpin. Licht wordt eigenlijk, maar via dan verschillende nog extra lampenkappen, die dan ook nog uh, dan erbij, daarbij komen. Oké, okay? dus eigenlijk zien wij dat al die vijf, vijf al die werelden, al die parzofiem, allemaal ontvangen zijn van Ari van Pien. Okay? Alleen van verschillende kanten, laag, hoog, et cetera. 29 uh, na de koma. Wahaba hebben shelahem. Shelahem, dertig haar En de zonen van hen, van wie? Van die Yersud. Wie heeft, Yersud heeft voortgebracht, die Zeanpin En Nukwa. Dus de kind, de, zonen van hen, dus de Zehan Pin en Nukwa. Hem al Bishim mit Abur le Zij bekleden de Arihan see Zie dat? vanaf de tabor en naar beneden. Wat betekent bekleden? betekent kunnen bevatten. Ja, kunnen bevatten. Goed onthouden. Wat betekent bekleden? betekent dat ze kunnen slaan qua hun orgozer, kunnen, konden, konden, konden, konden ze slaan tot in die plaats, en dan kunnen ze dan bevatten dat stukje van Arigantin. Daarom is het bekleden. Bekleden betekent dat ik het kanaal dat is al gecorrigeerd, ik kan het wel, dat. Ze kunnen het wel uh, bevatten, begrepen. Die straling kunnen ze aan. 30 uh, na, na laatste koma. de laatste komma. De Arihantin. Ah, Lemata de Arihantin. Er staat een coma, is niet zo niet, niet belangrijk. Uh, dat zij bekleden de zon, die bekleden 30. Met taboor olemata. Van taboor en naar beneden. Daar staat nog een koma. Na, na, na, na het laatste woord. Dan moet je weghalen de koma. Soms. Bij scannen is het niet zo. De arichanpin. 31. Tot het einde van de wereld. Dat is de bekleiding van. Zeeranpin. En ook wel. Punt. וזה סוד הפרסה שבגוי תרינדרטח מאוהי דה אריחד מחזש, העומדת בחזשו כי היא חוח דרינדרטח המלחות שבראש דה אריחד פין המוציא את הזד פרינדרטח דה בינה לבר מראש ומפריא תם מלקבל החוכמה כי אף פל פי שמסח הזה עומד בפה דרוש דעריכנפין וזה סנדרטח מכל מקום שם אינו פה אל כלום כי שם עומדים זה סנדרטח אבא ואימא הילאין שהם בחינת הגר בבינה ארח לנגל זין הנחשבים עח תנדרטח עוד לבחינת הרוש niet afmaken, want dan zit het erg lang. Hier lange zin, maar erg, bij hem is het geweldig. De logica is geweldig. Uh, 31 na de punt. We zes, so parsa shebegooi uh, 32 meogi de arichan piet. En dat is de parsa. Zie dat de parsa hier bedoelt deze parsa. We hebben hem niet genoemd als parsa. De borscht, de borscht van I say, that is de borst, uh, de borst van Arihantin. Hij zegt dat is de Parsa, schebegoi 32 meogi de Arihantin die in het midden, goy betekent niet alleen dat is een Aramees, dat is niet een goy wat niet een volk of niet Jood. Betekent dat dat is de Parsa, schebegoi betekent die in het midden staat, in het midden staat. 32 mi uh, ohi de arikantin. In het midden van het inwendige. Zo so kun je dat vertalen. In het midden van het inwendige van de Arigantin Duidelijk, dat is de parsa van Arigantin De borst. Borst is altijd een erg belangrijk punt. Waar dus, waar tot, tot waar het licht echt komt uh, stralen. Hou me, het die staat. In zijn gezet. Ik had niet nog een keer parsa geschreven. Anders hebben we twee woorden van parsa. Daarom heb ik het niet geschreven. Die hier hoog. 33. Amal goed. Darich, Want hier het op hier in de gezet. Dat is de kracht hier in de gezet. Is de kracht van de malgoed de kracht van de malgoed die in het hoofd staat we hebben een beetje daarover gesproken dan dat die malgoed in het hoofd kijk altijd moet je in het hoofd wordt het altijd zivuk gemaakt ja? maar hier in, in het hoofd wordt namelijk zivuk gemaakt waarom? abouima die kwamen gewoon naar beneden eh, ver, ver, ver, verweerloos als het ware, ze hebben geen massag op gesed was geen massag hier dus de werking van die maar goed in het hoofd, die kompas echt voelbaar wordt, vanaf de, vanaf de, vanaf de borst. Duidelijk, waarom? Daar waar het hoofd eindigt, daar begint de massag, duidelijk. Het hoofd, hebben we ketterchochma van Arichanbien, plus het hoofd van Abawihima, die, die is een beetje naar beneden gekomen, oké, okay, dan hebben we een hoofd nieuw. En eigenlijk een hoofd hebben we tot de borst. Ja, het is, ja, het is een beetje zo, het is net of, of het hogere en hogere zijn hoofd, als het ware, naar beneden heeft gedaan om de lagere te helpen. Duidelijk? Want niets verdwijnt in het geestelijke, dus het hoofd blijft op zijn eigen plaats. Plus het hoofd, als het ware, een deel van het hoofd. Het lagere gedeelte van het hoofd, zoals Abouhima is... Tot de borst gekomen. Ja, net zoals een, een, een volwassen mens die dan heeft een kind. Dan gaat hij kijken naar het kind. En dan net zo of je jouw, jouw kind legt. En je nog een buigt een beetje. Net zoals ik. Of je, of je kijkt. Of je legt jouw hoofd eh, naar je borst. Ja, zo op die manier om de lagere te, te helpen. Zo zit ook hier. Dus de massage begint echt te werken hier bij de borst. Want hier eindigt, like, eigenlijk eindelijk, eindelijk, eindigt het hoofd nu bij de borst. De kracht, kwa, krachtmatig, krachtsmatig. Begint dat die maalgoed wat staat in het hoofd van Arigampin, die begint pas werken in de borst. En daar in de borst in staat hier, daaronder staat dan Arigampin. Ah, en dat bestaat de wet, dat de massag begint te werken waar, vanaf de massag en naar beneden, maar nooit naar boven. Duidelijk, massag altijd waar de kracht staat, waar de scherm staat bij de mens, en naar beneden, daar bevindt zich de massag. Duidelijk, dus ook daarom ook de mens, als de mens projecteert zijn scherm naar buiten, in gesprekken, in waar dan ook dan is het net of je dat uitspuit, uitspucht, jouw hart naar buiten. Heeft geen zin. Duidelijk. Een mens kan wel iets zeggen, daarom elke russie is een, is een absolute absurd. absurd. Ab, een absurd, ja, waarom? De mens gaat zijn massag. de kracht van zijn, van zijn, maar goed dat bij hem staat, staat hij gaat dat overschrijden. hij gaat dan Boven zijn massage projecteren ze de kracht van zijn massage. En dat is allemaal tegen de wetten van het heelal, duidelijk. Dus als iemand wil iets uh, naar voren brengen, iets bewijs leveren of iets anders, dan kan je dat wel doen met de woorden. Wel, wel woorden moeten wel bekleed zijn in krachten. Daarin zitten krachten. En je mag ook wel de krachtmatig iets zeggen. Maar de massage moet onderzitten. Dat betekent jouw hart moet wel, het de kracht moet wel in jouw hart zitten. En niet jouw hart, ver, uh, vers, uh, zoals het ware, leeg sp spuiten naar buiten. Waarbij, dat is absoluut, daarom komt daarna de mensen in, in, in problemen. Of je moet naar een psychiater, of je andere dingen, of je moet hem weer terughalen. Eindelijk, waarom? Omdat het niet zit, niet, het is tegen de wetten van het heelal. Zie dat? Ook hier zien we dat de massage is pas, net zijn werking is uh, vanaf de borst. Ah, dan betekent dat dat de ankom, het aankomende licht kan wel komen, tot, kan trekken tot, als het ware, tot de borst, maar niet onder. Dus het licht van het hoofd, kunnen we zeggen, niet van het hoogma, het licht van het hoofd kan nu Euh, op, trekken tot de borst, maar in de borst begint het werking van de malgoed. Dan, dat betekent dat, en die malgoed stopt. De malgoed dan stopt wat? Het hoofd. Die laat het hoofd, dat licht van het hoofd niet schijnen, maar daarom is dan het resultaat van die malgoed. En als malgoed ergens staat, dan betekent ze woek. En dan is het, en dan, en daarom is het dan hier, heeft alleen maar. Alleen maar zes, zes vierot, sorry, zes plus één, zes vierot. zat, alleen zes veronderst. Omdat, maar goed laat het licht van het hoofd niet binnenkomen. Waarom? Kijk, de borst moet je zien, wat is de borst? is ook de plaats van waar de zivug plaatsvindt. Kijk, pla we vindt plaats in het hoofd, ook in, het in de borst, is ook een plaats van waar de zivug plaatsvindt. Ook de plaats in de taboor ook plaats plaatsvindt dat zijn de dingen waar de waar plaatsen waar Zivuk uh, uh, plaatsvindt maar dan natuurlijk en ook in Jesod, waar ze plaatsvindt in Zivuk maar natuurlijk alleen voorop vooropgesteld dat die goed die steeg daar waar de, op de plaats van Zivuk uh, 33 die, die hier ook, want dat is de kracht van de Mahoed, Sub-Barosh, de Arikhanpien, Die in de hoofd van de Arikhanpien staat. zie het zat de Zad-Debina, Lewar Die brengt de Zad-Debina, de Zeven-Onderstef van de Bina. Uh, Lewar Miroch buiten het hoofd, want dat is net als hoofd. Hoofd van Arigampin, en dan is het hoofd nog van de Abouima, erbij komt. Ja? Dan is het hier, worden ze uitgetrokken uit het hoofd naar beneden, de zeven onderste. En dan blijven ze, als het ware, kijk, dat is de hele, hele genie van de schepper. Dat, wat heeft hij gedaan? Heeft hij dan nu eruit gehaald, de zeven onderste, Bina van de Bina en en eenmaal goed. Zeer aanpinnen, maar goed, kunnen nooit zelf naar boven komen, zichzelf corrigeren. Maar omdat de mama is er wel, zeven ondersteed is, net als een buik van de mama. Ze kunnen altijd aanspraak daarop doen. Nee. En de bina, de zeven ondersteed van de bina, ja, op dit moment, in een kleine toestand, wanneer ze uitkwamen naar beneden, zijn ze, maken zij zich klaar om daarmee om de lagere te helpen. Maar stel dat de lagere groeien op, of een goede, goede, goed leven, et cetera, dan komen de lagere naar haar toe, en zij gaat zich weer verbinden met haar bron, met de hogere binnen, en dan de zon die komt dan, de zon komt dan te staan op de plaats boven de, ja, de zon komt dan, de plaats, zon is dan hier, de zon gaat opstegen samen, dat onderste gedeelte van want kijk, dat is hier. Hier Kijk naar hier het. Anders de gedeelte van hier af naar is afgedaald naar, ja, naar, naar naar zon. Dan als hier straks trekt op zichzelf trekt zichzelf op. Kijk nou, kijk nou goed. Hier in een kleine toestand zijn bovenste gedeelte. Het is het Ik heb het niet opgetekend, maar goed, omdat alles kan niet, anders wordt het wordt het uh, te rommelig. Kijk nou, jirsut. Wat is jirsut? Ik zeg altijd, jirsut is tot hier. Van, van, ja, van de borst tot de tabor. Natuurlijk, dat is de, de werksame, het werkzaam gedeelte. Maar, natuurlijk dat het onderste gedeelte... oké, wat Welke gedeelte is Ja, ik heb het ook opgetekend. Kijk, ketterhochma van jirsut. Die staan tussen de borst en de navel. Maar zijn binasier en malchu die zijn gevallen... In, in ketter hoogma van de zeeranpien. Oh, dat is de hulp. Dat moet je goed onthouden. Dat is de hulp. Wij we, we, we weten dat, dat die, die pina zeeranpien in Malko, dat de onderste helft van die is, is gevallen in de bovenste gedeelte van de zeeranpien. En nu, stel dat die bovenste gedeelte van zeeranpien, natuurlijk door de zielen die daar opbrengen die man tot naar zeer en stel Dat stelt het dat die aanhechten aan die Bina zeer Dus als het ware vragen om licht, dan gaat de hele jirstoot, kijk nou naar het bord, de hele jirstoot samen met die dan gaat, wat gaat het geboren? Dan die, wat gaat het gebeuren in de grote toestand? dan die Bina Zerampin en Malchut van Jirsut, die trekken dan op naar de hogere, en samen met zichzelf, nemen ze samen met zichzelf, nemen ze ook de boven, het bovenste gedeelte van Zerampin, dus van Keter van de Zerampin, met zich mee. Waarom? Eenmaal waren ze op een niveau, kan, het nooit, kan, het nooit, kan je dat nooit scheiden. Dan, dan, dan als een hogere komt naar een lagere, wordt je als lagere. En als een lagere komt naar een hogere, word je als, als hogere. Dus nu, als die bena in maalgoed van hierzoet omhoog trekt, nemen ze met zich mee natuurlijk de kettergochma van, van Zeranpien. Natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Natuurlijk blijft Zeranpien op zijn eigen sta plaats staan. Ik kan niet alleen, hoe kan je dan Zeranpien omhoog gaan en zijn eigen plaats verlaten? Dat is gewerkt belangrijk om dat te begrijpen, het geestelijke. Natuurlijk blijft Zerampin op zijn eigen plaats, maar, maar erbij komt nog een extra dimensie, waarbij die, die Zerampin en samen met hem alles, wat trekt één graadje omhoog, dan Zerampin steegt samen met de, met de, uh, met de be, bring, Bria, sorry, Bina Zerampin, maar goed, van uh, hier van de onderste bina omhoog, en verbindt zichzelf met de met de uh, met de hogere bina, met de drie eerste van bienal, en de bina, en die komen dan in het hoofd van Arichanpien. En dan, ze allemaal ontvangen ze dan Gochma. Want, kijk wat, zich, wat gaat doen, wat gaat het worden. Want die uh, Jirsut, die strekt ook eentje omhoog, door het optrekken van zijn onderstel van de hoog, die trekt ook eentje omhoog, dat die, de hele Jirsut komt dan waar te staan? De hele sud komt dan te staan boven de Gazé. En boven de Gazé is wel de plaats voor gar. Waarom? Waarom ontvangen ze dan ook? Kijk, boven de Gazé stond toch daarvoor, stond wie? Aboïma. En die verdwijnt nooit, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dus die komt eerst, het komt dan omhoog te staan, boven de, de borst. En dan heeft die ook de straling nog, en van Yima die is ook van hoofd komen. En nog, het Gogma komt nog van Pin. En dan, de allemaal ontvangen ze dan Gochma, uh, uh, Adele Bina, en ook die dat stukje Zeran wat ook omhoog gestegen gaat, samen met de Yersoet. Uh, ja, dat wordt het allemaal één stuk. En dan ontvangt ook de, de Ketteren van Zeran net zo licht als Yersoet. Oké, het onderste gedeelte van Yersoet doet er niet toe. Dus van de Bina. En dan wordt het doorgegeven aan Nukwa, en Nukwa geeft het door weer aan andere werelden Briaidse Ravacia en de zielen die daar zich bevinden. Dat is de hele, that is in line, the hele uh, dat is een grote lijnen, de hele formule, de redingsformule, dat is. Alleen hoe details hoe dat werkt, dat is de redingsformule. Hoe kan het anders? Alleen, alleen daardoor. Dan hebben we in Kat altijd zo dat een lagere gedeelte van een hogere is gezonken in de, in de hogere gedeelte van een lagere traptreden. Ja, net zoals het als Bina kwam eentje, eentje naar beneden. Doordat de Bina, ja, de Bina kwam uit het hoofd, alles zakte dan ook weer naar beneden. De onderste, onderste gedeelte van, van elke hogere en daardoor bestaat de mogelijkheid om voor een lagere, om altijd een hogere, eh, altijd te, zichzelf te corrigeren. Uiteindelijk, hoe kan een lagere zelf optrekken naar, naar, boogere, naar hogere, absoluut onmogelijk is. Hoe? Omdat in hem zit een lagere gedeelte van het hogere. Ook bij ons, in elke traptreden, in elke handeling bij ons, zit altijd bij ons. Spierot, ja. En elke, alles bestaat uit 10 verrot, Elk meisje bestaat uit 10 sferot. Of 5, zoals we zeggen. Als we zeggen 5 over 5, natuurlijk 5. Dan is het binnen zeer enpien en malgoed van de hogere traptreden. Altijd schijnen in mij. En ik moet alleen niet mee tegenstribbelen. Maar juist omgekeerd doen. Mijzelf aan te hechten aan die bina, zeer enpien en malgoed. Van de hogere traptreden. Ik hoef niet eens zij bij naam te noemen, maar ik moet dat voelen. Dat het hogere is bij mij. En ik moet mij aanhangen, aan, aanhechten daaraan. Wat gaat het gebeuren dan in jouw innerlijk? Dan gaat die bijna serapien en maalgoed van die traptreden die je nu ervaart. Daarvoor was het als het ware één pot nat. Alleen maar gevoel, ongedifferentieerd gevoel. En nu opeens. Daar komen de onderscheidingen bij jou. Dat gaat leven en niet alleen maar alleen maar grove energie. Ja, dan ga je jezelf aanhangen, aanhechten aan die bina Isra, aan die bina Ze'anim en goed. En die en die hebben hun bron is hoger. Duidelijk, die gaan dan aanhechten, terugkeren naar hun eigen bron. Waarom? Een hogere komt naar een lagere, alleen om een lagere te helpen. Eigenlijk, of omdat de lagere deugt niet. Dan, op die manier natuurlijk, daalt het van boven naar beneden een beetje. Eigenlijk, maar als de lagere zijn best doet, dan komt de lagere gedeelte, dus de onderste gedeelte van de hogere, die heeft dan niets te zoeken meer in de lagere. Ja? En die keert dan terug naar zijn eigen bron. Die heeft zijn functie, die zijn, heeft zijn missie voldaan. Zoals we hebben ook in onze voorbeeld gehad over een opvoeder van, ja, over een, van de jeugd die dan, herinner je nog, die dan uh, verkleedde zich als, net als, als, als een, als een ja, met uh, en die ging daar naar zo'n groepje van de kwaadjongens op, op straat met hen, ja, net zo stoer als zij, om even in vertrouwen kregen van hen. En daarna ging hij hen de weg zien naar het goede. En op die manier kon hij hen terugbrengen naar het goede. Waarom? Het is niet zijn natuur, dat straat, het leven van de straat. Ja. Hij, hij, hij heeft ze dan beïnvloed en dan trekt hij hen naar het betere leven. En door hem kunnen ze omhoog zelf niet. Eigenlijk. Daarom is het altijd zeer belangrijk om hier daar ook te leren dat van de Torah, van de Kabbalah, hoe beleid, echt een ware beleid, op te maken voor iets wat, de mensen, wat, wat mensen betreft. Eigenlijk. Want zoals het hier in Nederland nu, de eerste keer werden nu de cijfers bekendgemaakt dat er een half miljoen mensen uh, zelfmoordpogingen hebben ondergaan of nog. Of hebben die zelf, zelfmoordgedachten, uh, of hebben ze dat al ondergaan, et cetera? Het is half miljoen. Het is ontzettend veel. Het is 3 in 3, procent per cent uh, van de hele bevolking. En dat is alleen wat, not, wat nog bekend is. En nu is het voor het eerst geopenbaard waarom met het oog op de nieuwe, nieuwe regering, dat is de eerste regering nu, dat wel iets gaat ondernemen. En daarom is het, natuurlijk, iedereen van jullie, iedereen van jullie is natuurlijk, een eigen voorkeuren, voor die partij, voor die partij, maar wil je iets goed in dit land, moet je nu doen, helpen, nu jouw stem uitbrengen, voor de regering, voor deze coalitie, want het is de eerste poging, dat het hier ooit, in dit land, een regering komt, wat wil, wat een goede wil heeft. En niet alleen een politieke leus is. Dus iedereen moet wel. Die, die goed doet. Verstandig doet. Volwassen houding. Als je doet voor de regering. Je kan kiezen daar in de regering. Of je doet voor de Unie Of de PvdA. Ja? Of die CDA. Dat is jouw jou, uh, keuze. Dat is jouw keuze. Maar wel voor de regering. Anders is het een klein zielig kindje. Als je gaat tegenwerken of niet komen op die, op die, tegen, op die verkiezingen, dan is het net, of het net of jij nog een baby, een maids is nog een absoluut weerloos kindje dat alleen maar tegenwerkt. Duidelijk, daarmee geef je jouw kans aan varkens. Dus moet je dat echt goed weten, dat het moet je deze keer, want de regering met nieuw begint te werken, dat moet erg goed, goed iets zijn. Kijk nou, half miljoen mensen ze hebben zelfmoordpogingen, of hebben ze dat één keer ondernomen, ondernomen etc. Dat is van die onderzoek uh, van uh, huh? Trimboast. Trimboast, Now, het instituut, het Tribos, hè? precies. Nou, dat is voor het eerst naar boven naar buiten gegaan. Men wilde dat niet, men, het was een taboe om daarover te hebben. Maar het is nu. Maar waarom kan het? Want men voelt, het het groeit explosief, ik zeg niet alleen in Nederland, maar hier ook, explosief groeit, groeit het, dat uh, de wens om self-for-self -self doding, en geen beleid kan het wel helpen, het is wel goed natuurlijk dat er van, van boven komt, een beleid, absoluut belangrijk dat men daar aandacht aan schenkt. want er was nooit een aandacht eraan geschonken. het was nog, waarom nog, het was nog een onvolwassen houding tegen ten aanzien van deze voor dit probleem. En natuurlijk dat net zo moet het gedaan worden zoals we hebben geleerd met dat jongen. Dit jongen dit, die opvoeder, ja, die jongere opvoeder, die kwam daar in de omgeving van die qua jongens. Duidelijk. Precies hetzelfde moet hier gebeuren. Beleid van boven, valt, alles moet van beneden komen. Dus moeten wel opgeleide mensen komen naar die bevolking toe. En wat, wat, wat breng je daar? brengen daar de, de wens voor het leven. Eigenlijk, het is niet alleen de, hoe kan je dat brengen, ze willen niet leven. Ja? Wat moet je zij dan doen? Wat moet het beleid zijn? Moet je hen laten zien dat het leven goed is? Wie kan het laten zien? Dan moet je leren zij te zien, in te zien dat het leven de moeite waard is. Hoe? Geen enkele instelling in dit land is volwassen om dat te doen. Wie? Een religieuze instelling? Belachelijk, de... Die, die zelf leven niet eens. Jezelf weet niet eens wat het leven is. Dat doe je in welke religie. Wie kan bij hen de smaak. Zij zeggen wat religie zegt. Hier namaals. Ja, dat natuurlijk dan help je. Als je zegt hier namaals. Dan help je zij om te, te willen zelf doden zichzelf. Duidelijk. Als je zegt hier, hier namaals. Dan is de mens, de mens is geboren om te ontvangen. Duidelijk. Om hier in dit leven alles te ontvangen. Alles, tot aan zijn neus, vol alles te ontvangen. Dat is de natuur van de mens, dat is niets verkeerd. En als je hem zegt, hier namaals, dan zegt hij dan, <laughs> waar is dat prikje? Oh, snel, snel, maak mij af, dan, is het, dan is het, heb je geen zin meer om te leven. Eigenlijk moet je hem zin geven voor het leven. En dat betekent niet dat wat zij ze zeggen nou, dat zijn mensen die dan werk niet hebben... Een ver, uh, geen goede woningen hebben. Natuurlijk, dat moet ook wel geholpen worden in, in dit opzicht. Natuurlijk ook. Maar het is niet het probleem. Ja, in een kleinkamertje. In een klein kamertje kan men echt geweldig leven opbouwen. Zinvol leven opbouwen en, en alles. En, en verlangen naar het leven. En dat soort gedachten niet hebben. Ja, duidelijk maar op die manier moet van boven iets wat hoger, hoger, is, hoger betekent dichter bij het leven is staat, moet weten afdalen naar lageren, ja, duidelijk, afdalen naar lageren, uh, aanpassen zichzelf aan hen, als het ware, en een beetje wat kan, en dan optrekken, laten ze hen optrekken omhoog. Maar ook de opvoeders moeten ook wel Heel andere aanpakken hebben. Religie helpt niet. Uh, al die geestelijke uh, leren geestelijke die alleen maar uh, leden af de mens van zijn wens. Ja, maar de mens, wil, de mens wil ontvangen. En men zegt tegen hem. Ga mediteren daar. zit ergens in de houding van de lotus houding. Of weet ik veel. En zeg ik wil niets hebben. So de wens wil hebben. Alleen hoe moet je hebben? Dat, dat is de, dat is eigenlijk. Als je hem zegt, niet, hij hoeft niet dit, hij hoeft niet dat, hij, dan heeft het geen zin. Dan is zijn leven is niet zwaar. Dan is het, wordt het steeds meer en meer. Uh, als men niet greep ingreep, greep nu in, dan, uh, nou wat hebben we dan? Ja, dat is dan. Kijk, één op 10 uh, op 300 heeft al zelfmoord of gepleegd of denkt eraan. 1 ja, op 3, 10 op 300, als je dat zo volgens die gegevens bekijkt, dan is de tijd nu en dat is heel goed dat het nu naar buiten komt, want dit is nu de tijd om te, om te handelen.